Door al met het NOS-journaal. Herbesmetting met het coronavirus komt vaker voor dan aanvankelijk gedacht... blijkt uit onderzoek van de NOS. Soms verlopen de nieuwe infecties milder, maar in andere gevallen juist veel heftiger. Om met zekerheid te zeggen dat iemand voor de tweede keer is besmet... is er een genetisch profiel nodig van het virus waarmee de patiënt besmet is... Dat moet dan vergeleken worden met het profiel van het virus... dat de eerste besmetting veroorzaakte. Maar dat is lastig, omdat bij de eerste golf vaak geen genetisch onderzoek is gedaan. Toch zijn wetenschappers er intussen van overtuigd... dat herinfecties geen uitzonderingen zijn. Een coronatestraad in Beek en Donk in Brabant... is afgelopen nacht vernield met zwaar vuurwerk. Het was een sneltestlocatie voor ondernemers... Die was opgezet op initiatief van een huisarts en een ondernemer... om te voorkomen dat werknemers lang moeten wachten op een testuitslag. Volgens het Eindhoven's Dagblad bleef een naastgelegen isolatiepost... voor mensen met een coronabesmetting gespaard. In Afghanistan is een bekende oud-televisiepresentator... om het leven gekomen bij een bomaanslag op zijn auto. De presentator werkte tot voor kort... bij het grootste commerciële televisiestation van het land. Kort geleden was hij overgestapt naar de Afghaanse centrale bank... Ook zijn chauffeur en een collega kwamen om het leven. In Utrecht zijn vannacht vier minderjarige jongens opgepakt... op verdenking van brandstichting bij het gebouw van het Nieuw Utrechts toneel. Dat zit in het stadsdeel Leidse Rijn. Bij de brand zijn zowel het theatergebouw... als een paar kantoren van het theatergezelschap verwoest. De politie pakte de vier jongens uit Maarsen en Vleuten... in de buurt van de brand op. Het weer... Zonnig, bij weinig wind lopen de temperaturen vanmiddag op naar 13 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Morgen opnieuw een frisse start en daarna in de ochtend nog veel zon. In de middag meer bewolking, lokaal valt een enkele bui Het blijft zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Uh, inderdaad, in de weekenden dan... Uh, uh, hebben jullie daar toen wel goed voordeel van gehad? Ja, zeker weten. Dat was echt heel mooi. Het was geweldig voor het, voor het zandvoort, voor het dorp. Dat dat, dat, dat mocht, eigenlijk. Dat is, uh, ik hoop dat ze het volgend jaar weer gaan doen, al is er geen corona. <laughs> ja, ik, ik vond het op zich ook een heel mooi systeem. En ja, er, er is natuurlijk altijd wel iemand die klaagt, hè? Er is altijd ja, wel iemand die zegt vrienden, van... Vrienden, uh, vrienden. Ja, vinden. Ja.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 Ja, dat was voor de opening, kregen we een receptcadeau. En dat is uh, uniek. Nou, wat ontzettend aardig. Wat een, wat ja, een echt, superklasse. Het, eigenlijk is het, het mooiste cadeau op mijn kind na nou, wat we ooit hebben gehad. <laughs> ja, dat is waar. Die kind is inderdaad je mooiste cadeau. Ja, ik zit even te kijken ondertussen naar de recensies die er uh, zijn uh, geweest. En... Uh,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 Iedereen, ja, iedereen, we kunnen altijd bij elkaar terecht. We helpen elkaar altijd. Als iemand wat nodig hebt, kunnen we links en rechts om altijd bij elkaar we dingen lenen. Uh, als je spullen tekort komt. En we zijn echt heel blij. Ja. Ja, dat is dan natuurlijk het voordeel van in een dorp zitten, hè? Dat uh, men kent ja, elkaar. Is wel. Ja. ja, zeker. Ja, nou ja, ik... Uh, ik, ik.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 Ik ben een enorme liefhebber van de Friese paarden, omdat ze lopen zo mooi. En om daar op te mogen rijden is echt een feestje. Ik heb zelf heel lang gereden, dus echt een feestje. Maar goed. Ja, en zij heeft ook nog van die speciale beslag, zeg maar. Van dat zilver op mijn nek hangen en zo dergelijke. Het ziet er heel mooi uit al. Ja, geweldig. Maar goed, er gaat wat gebeuren. Althans, dat wil men laten gebeuren.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 Gir la la la la la la la la la la Hey, kukanela, bu, sha la la la. Bulungni mulabi, abanana. Hamba na kukanela, sha la la la. Wena nammina, abanana. Hamba na kukanela, sha la la Wena nammina, abanana. Hamba na la la. Hey, what can you do, love? Bulu mo abanana. What can you be? What you do? Dil doira bula bula mulandi a pana na Amba na buka a pana na Amba na buka a na na Amba na A banana, o aquele, da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 <laughs> dat, was, dat was kort, kort raaien. kappen dus, nou, ja, is ja, klaar. Ja, ja. Ja. nou, is klaar. <laughs> nee, maar Korra kan dat ook niet weten. Het, het brullen is over hoor. Het, het, die, die mannetjes die liggen nou met hun uh, hoofd op de grond. Echt, die zijn uitgeteld, die zijn ja. ook, uh, gestreden. Die, uh, en die, uh, als ze bijgekomen zijn, gaan ze goed vreten, weet je wel. Dat ze een beetje aankomen voor de, voor de, voor de winter. Ja. Dus dat is uh, over. Maar ja, er blijft genoeg over. Mooie paddenstoelen allemaal.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 Dat ja daar, Nee, euh... dat, dat was zo bij het zelfstation daar. Hè? Ja. Daar uh, was een tijdje een gevaarlijke plek. Die kwamen dan van uh, huis in de duinen. Daar heb je zelf ook heel veel gras omheen. Dus die waren daar lekker aan het uh, overnachten geweest. En dan het knabbelen van het gras in de struiken. En dan staken ze over, dan wilden ze naar de zuidduinen. Ja. Dat was een gevaarlijke plek. Uh, ja. en, uh, en in de bronstijd zou het gekund hebben... dat dan die hinders achter, de, achter die... Uh, Achter het grote Dam het aanliepen. Uh, yeah. Weet je wel. Maar normaal gesproken is het zo dat. Uh, eh, dat vragen mensen ook vaker maar ja, maar het wordt nou toch heel erg veel minder hoor. Ik zei, ja, maar het is bronstijd. Uh, weet je wel, als het bronstijd, die strekken al die herten uit het dorp. En die gaan de duin in. Zo, die, die, die, die, ja, die willen. Een, een vrouwtje of meerdere bemachtigen. Score. Dus dan, uh, ja, scoren. <laughs> dus dan is het even rustiger in het dorp. Yeah. Maar dat binnenkort.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 Goed, Gerard, ik kan uren met je praten, want uh, over die duinen uh, valt gewoon echt zoveel te vertellen. Maar uh, dat gaat niet lukken, want ik moet uh, gaan afsluiten. Ja, ja. Nee, ik uh, helemaal, dank ja. jou uh, hartelijk uh, voor dit gesprek en uh, wens, jij, wens je een uh, hele fijn weekend en uh, graag tot een volgende keer. Uh, we gaan afsluiten, hè? Ja, ja okay. we gaan je nou. Dankjewel, uh, Gerard, tot, ja, graag uh, tot horens. horen. goed weekend okay. ook. Okay, Dankjewel, dag. Vandaag. Goed, wij gaan hier ook afsluiten. Um, ik ga Kordaijer bedanken voor de techniek en voor de muziek die hij uitgezocht heeft. Dat was heel mooi weer deze keer. De redactie deze week was van Gert van Kuik. Dank je wel, Gert van Kuik. Um, ik wens iedereen een heel mooi weekend en graag tot een volgende keer. En we luisteren nu naar Charles Aznavoer. Mijn naam is Irene de Jager. Graag tot de volgende keer. We kwamen net niet uit. Oh. Ja.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 Mes amis, mes amours, mes emmerdes, Accord corps perdu, accord perdu, j'ai couru, assoiffé, couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant, c'est d'abord, je m'en accuse à présent.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 J'ai fait ma vie, mes initi. Je donnerai ce que j'ai, pas oh, tout à fait pour trouver jamais Mes relations, ah mes relations sont vraiment sous haut très haut, haut décoré, très, très décoré, influent, très influents, me donnant, très bedonants, des gens bien, très très bien ils sont sérieux, trop sérieux, trop sérieux mais près de tout j'ai toujours le, le regret, mes amis.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 En dit bedoel ik iedereen? No, drie, twee. Yes. Tot zover het ritme van Ziefer via de kabel op 104.5.